De recordpoging werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan... gisteren van de Nederlandse TV. Het weer, eerst nog kans op mist, later veel zon. Alleen in het noorden ook wat bewolking. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. Vanaf dinsdag kouder en ook meer buien. Dit was het NOS Journaal. bij Verkeersinformatie. File staat op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen de afrit Gooimeer en Muiden staat 4 kilometer... Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 3 oktober. Goedemorgen. U hoort het net, Griekenland kan niet aan de eisen van Europa en het IMF voldoen. Dit en volgend jaar geven de Grieken te veel uit. Zomaar eens in Athene vragen hoe ze daarmee wegdenken te komen. In New York gaat het ook over geld bij de demonstranten die in actie komen tegen de hebzucht van de financiële wereld. Gaat er met een van de betogers, Denise Martinez, die voorlopig nog niet klaar is met het protest. En ook met Robin van Boven een gesprek van de Nederlandse tak van Occupy Wall Street, namelijk Occupy Den Haag. Over twee weken moet er in Nederland gedemonstreerd gaan worden. In Syrië lijken de demonstranten nu samen te gaan werken. Er is een Syrische Nationale Raad opgericht. Het regime Assad trekt zich daar trouwens weinig van aan. Laatste nieuws krijgt u van Nicole Fever. En we praten erover door met Ibrahim Miro, Syriër in Nederland. Hij kent de mensen die achter die raad zitten. Over het duikongeluk in de Duitse Krijdenzee praten we met de expert Twan Schuivens. Over het verstoren van de bronst bij de herten met fauna beheer op de noord -Veluwe. En over het voetbal van afgelopen weekend met Tom van Hek. We kijken vooruit naar de bekendmaking van de winnaars van de Nobelprijzen. Dat doen we met directeur Dirk van Delft van het Museum Boerhaven. We hebben het over de kanshebbers en de lobbyisten. Hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien u kunt ons volgen via internet. NOS.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Griekenland kan het begrotingstekort de komende twee jaar niet genoeg terugdringen. Dat was wel een van de voorwaarden voor de lening van de EU en het IMF. Het Griekse ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 8,5% terwijl 7,6% was vereist. Onder veel media-aandacht kwam het Griekse kabinet bij elkaar om de laatste stand van zaken door te nemen. Er is verder geen rekening gehouden met eventuele tegenvallers. Ook volgend jaar is het tekort nog te groot om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. De Europese Unie en het IMF hebben nog niet gereageerd op de cijfers. 30.000 mensen hebben in Manchester geprotesteerd tegen de bezuinigingen in Groot-Brittannië. Premier Cameron sprak daar op het jaarcongres van zijn partij. De vakcentrale had opgeroepen om te komen demonstreren tegen het pakket aan bezuinigingen... dat Cameron wil doorvoeren om, volgens hem, de economie een impuls te geven. De vakcentrale wil zelfs dat er gestaakt wordt als Cameron niet toegeeft. We need a coalition of resistance, a massive coalition of resistance to engage in every form of resistance, including coordinated industrial action. And if you want to call that a general strike, then so be it. Volgens minister van Buitenlandse Zaken, William Hague... is het allemaal de schuld van de vorige regering. Hij nam het op voor Cameron. And I say to those who are protesting out there today the money you were promised by the last Labour government never existed. It was never there. And we have been left with the task of telling you that truth. A government betrays instead of serving its people if it allows them to live on a delusion. U hoorde net de woorden van William Heek, minister van Buitenlandse Zaken. De vorige regering zou geld beloofd hebben dat er helemaal niet is. De vakcentrale hoopt dat de demonstranten nog een paar dagen doorgaan... met zowel demonstreren als staken. 87 uur onafgebroken naar de beeldbuis Staren. In Hilversum is het wereldrecord televisiekijken verbroken. Zes van de 55 kandidaten konden uiteindelijk de ogen zo lang openhouden. Gaan is goed, we gaan aftellen, jongens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed, dames en heren. Ze hebben 87 uur volgemaakt en wat zien ze er nog goed uit! In het BNN-programma Last Man Watching werden de tv-kijkers gevolgd in hun strijd. Het vorige record stond op naam van twee Australische zusjes. Het officiële record is geworden 87 uur en 4 seconden. En we hebben u eruit gehaald zodat mensen ooit misschien nog eens een keer ook dat record willen verbreken. Je moet ze wat te winnen geven. Hè? De recordpoging was georganiseerd in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Ter ere van het 60-jarig bestaan van de Nederlandse televisie. Op de Asseltse Plassen bij Roermond is uren te vergeefs gezocht naar een jongen van 15. Hoe de woordvoerder van de brandweer? Bij de Asseltse Plassen in Roermond is een 15-jarige Duitse jongen uh, te water geraakt. Uh, de ouders die waren daarbij aanwezig. De jongen was een speler met een hond, met een bal. En is op een gegeven moment zelf te water gegaan vanuit de oever om uh, de bal uit het water te halen. En een 30 meter vanaf de oever is hij uh, op een gegeven moment onder water geraakt. En is uh, niet naar boven gekomen. De brandweer heeft urenlang met heel veel inzet gezocht. Er is uh, brandweerambulance, politie ter plaatse geweest. Uh, we hebben een, uh, van de brandweer Weert en Vermont zijn een, een tiental duikers uh, ingezet. En wat ondersteunende mensen. De reddingsbrigade, die is op een gegeven moment ook ter plaatse gekomen. Heeft nog geassisteerd. Uh, ambulance was ter plaatse. En uh, het voorzorg was ook een helikopter uh, van de ambulancedienst gewaarschuwd. Op een gegeven moment kon er niet langer gezocht worden omdat het snel donker werd. We kunnen nog wel blijven zoeken in het donker, maar ja, de overlevingskansen van een jongen die daar al 2,5 uur in het water heeft gelegen, die zijn op dat moment nieuw. Dus we zijn op een gegeven moment gestopt en gaan morgen vroeg er verder met zoeken. En dat is dus vandaag. Dan gaat de zoekactie verder. Alleen spreekt de brandweer inmiddels van een bergingsactie. Dan naar het Prijzenfestival van gisteravond allereerst de Edisons. De muziekprijzen gingen naar Rob De Nijs en Anouk. Voor respectievelijk beste zanger en beste zangeres. Marco Borsato mocht de Euvreprijs mee naar huis nemen. Nielse de Lange ontving de publieksprijs voor haar single Next to Me. In het De Lamar Theater in Amsterdam werden gisteravond ook de Johnny Kraaikamp Musical Awards uitgereikt. Daar ging de musical Petticoat er met de meeste prijzen vandoor. Onder andere die voor de beste grote musical. Wij laten u niet langer in spanning. Hier zijn de Petticoat. <tiedert> <tiedert> Beste musical dus, prijs kregen ze ook. Actrice Lone van Roosendaal kreeg een beeldje voor haar rol in Zorro. Acteur Jon van Eert werd geroemd om zijn vertolking van Albin in La Cage aux Folles. En vrijdag uh, werden de Gouden Kavre uitgereikt. Dan naar het beursnieuws. Volgens analisten gaan we een spannende beursweek in. Afgelopen vrijdag sloten de beurzen uh, hun slechtste derde kwartaal af sinds 2008. Nou, deze week gaat de beurs dan ook een cruciale fase in. Zoals u eerder al hoorde heeft Griekenland bekendgemaakt... niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld... om een nieuwe lening te krijgen van de Europese Unie en het IMF. Dus afwachten wat dat met de beurzen zal gaan doen. Nog even naar de slotstanden van vorige week. De AX sloot 1,5 in de min, de Dow Jones 2,2 en ook Nasdaq, technologiefonds, sloot met een verlies van 2,6 procent. Dan naar Azië. Japanse Nikkei heeft het startschot van de beursweek al gegeven. Ze zijn alweer enige tijd aan het handelen. Momenteel staat er een verlies genoteerd van ruim 2,2 procent. Tot zover het nieuws overzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl. Radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten over zes. U hoorde het al eventjes. De prijzen, de musical awards, zijn gisteren uitgereikt. Henny Vrienden ontving uh, tijdens uh, de Johnny Krijkamp musical awards... een award voor het musical Petticoat. Voormalig bassist van Doomer versloeg in de categorie beste musical... de Gypsy Kings, Zorro en Queen, We Will Rock You. Hij ontving de onderscheiding uit handen van tv-presentatrice Irene Moors.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 Is nooit een feest Als jij niet bent geweest Nooit meer alleen Nooit meer alleen de Henny Vrienden met in dit geval Herman Brood met Als Je Wint. Kwart over zes uur luistert naar het NOS Radio in Journaal. Mm, Joris van de Kerkhof, goedemorgen. Marcel Ooster, goedemorgen. Ja, je trekt de provincie in hè, vandaag. Ja, en in die provincie zijn heel veel provinciale wegen. Eh, dat is in alle provincies zo. Ja. En al die provinciale wegen zijn eigenlijk best wel... Gevaarlijker, over het algemeen gevaarlijker dan de rijkswegen en de, de gemeentelijke wegen. Uh, procentueel gezien uh, gebeuren daar toch uh, over het algemeen meer ongelukken. Uh, in ieder geval hier uh, in Gelderland, ik ben in de buurt van Apeldoorn. Zeven, uh, nou zo'n vrachtwagen bijvoorbeeld, uh, ga er maar achteraan rijden. Uh, dan wordt het zicht misschien wel ontnomen. 7% van het aantal kilometers is provinciaal, 25% van het aantal ongelukken gebeurt uh, op die wegen. Nou staat hier bij uh, dit hotel waar ik ben aan een provinciale weg... staan allemaal witte wagentjes, maar één geel wagentje met ANWB erop. Daar staat ook de, staan ook de letters RAP op, RAP. En boven op die auto staan uh, drie camera's En die camera's gaan de wegen uh, in kaart brengen. En dan komt er eigenlijk, net als het hotel daarachter, die heeft ook een sterrensysteem. Komt er een sterrensysteem voor wegen? Hoe veilig uh, is een weg? Als je één ster hebt, nou dan is het wel een uh, onveilige weg. Als een weg vijf sterren heeft, dan, uh, dan is die heel erg veilig. En die ranglijst wordt dan aan de provincies doorgegeven. En dan moeten provincies daar maar uh, uh, mee gaan bedenken wat ze daar dan mee moeten doen. Of ze het allemaal veiliger eh, moeten maken. Het gaat over de overzichtelijkheid van de weg zelf. Het gaat over de overzichtelijkheid eh, van een kruispunt. De hoeveelheid bomen eh, langs een weg. En de drukte eh, op een weg. Dit was een heel klein autootje dat voorbij kwam... dat volgens mij heel netjes zich aan de snelheid houdt. Ik wil het eh, niemand aanraden op dit moment die in de auto zit. Maar als je in de auto zit en ga dan even even aan de kant van de weg staan... en kijk dan in alle rust omhoog. Die sterren. Ja, jij kunt het niet zien, Marcel. Maar je hebt het nee, misschien vanochtend de wel gezien. Ja, prachtig het zijn, zijn ze. Ja. Het is zo ontzettend mooi. Doe het niet als je rijdt, dan is het onveilig. Maar uh, ga even stilstaan en kijk naar de sterren. Het is een prachtige, prachtige, prachtige ochtend. Nou ja, uh, zo dadelijk over een half uurtje met de ANWB mee... kijk ik ook niet omhoog, maar met de ANWB meneer op de weg hoe veilig in dit geval in Gelderland de provinciale wegen zijn. Ja, en Joris, binnenkort zie je dan ook sterren als je naar die wegen kijkt. 1, uh, twee of drie sterren. Uh, rij jij zelf veel als professioneel chauffeur toch deels? Veel provinciale weg? Uh, nou, in Brabant waar ik woon hebben ze ook, ook heel veel snelweg tegenwoordig. Ja. Uh, um, nou, wat ik hier, als je hier in de op, de, op de Veluwe uh, rijdt, uh, valt me altijd wel op... Uh, hoe het met die bomen zit. Ja. Dat, dat, dat dat dan toch veel gevaarlijker is dan dat je over het algemeen uh, denkt dat het is. Dan ben je enorm aan het rijden en dan ben je niet zo geconcentreerd. En dan valt het mij toch altijd wel weer op uh, hoe weinig uh, je eigenlijk ziet op, uh, op, op zo'n provinciale weg. En dat het echt inderdaad helemaal niet gek is om je aan de snelheid te houden. Dat merk je overigens over het algemeen pas als je te hard hebt gereden. Ja, veel zijwegen ook. Hè. Ik schrik al altijd nog wel als daar plotseling weer iets uitkomt. Nou ja, dat is gisteravond ook gebeurd. Een motorrijder uh, die in de buurt van Elspet uh, reed... en er kwam uit een zijweg, nou ja, of uit een bospad... of gewoon sowieso uit, uh, uit het bos, kwam een hert... en ze kwamen met elkaar in botsing... en uiteindelijk is ook de motorrijder uh, overleden. Ja, de gevaren zijn legio op de provinciale wegen. Joris van der Kerkhof doet daar vanochtend verslag over. Wij gaan door naar eh, Liegebeest. Welk product of welke reclame ligt het meest over dierenwelzijn? Op welke uitspraak is tenenkrommend? Woensdag reikt Stichting Wakker Dier... aan de, volgens hen, grootste leugenaar... de Liegebeest-trofee 2011 uit. Consumenten kunnen via internet stemmen op negen genomineerden. De Liegebeest-trofee. Niet echt een prijs waar je als supermarkt of politieke partij... blij van wordt als hij in de kast staat.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 Nou ja, als je dan kijkt wat ze dan stemmen steeds... is het altijd tegen dierenwelzijn en voor de megastal. En met Kamerlid Ger Koopmans heeft Wakke Dier het ook helemaal gehad. En als je dan ook nog hoort wat Gerrit Koopmans dan zegt... dat de CDA beter voor dieren zou zijn dan de Partij voor de Dieren...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 In eigen land ligt de Turkse regering juist onder vuur... omdat die te veel de oren zou laten hangen naar het westen en naar Israël. Die kritiek zwelt nu aan nu de Turkse regering heeft ingestemd... met de bouw van een raketschild dat de NAVO-landen en Israël... moet beschermen tegen eventuele raketten uit Iran. In een klein dorp in de provincie Malatia vrezen de bewoners de gevolgen. Zo klinkt... Het gevecht van de lokale bevolking van Kurjik, in de provincie Malatia tegen het komende NAVO-schild dat raketten uit Iran zou moeten gaan tegenhouden... maar dat zien ze hier helemaal niet zitten. Ja, deze man die is vooral bang vanwege voor de straling die dat schild kan veroorzaken. Want zegt hij, we hebben al eerder zo'n... ...groot radarsysteem hier gehad in ons dorp. En wat was het gevolg? Kanker, kanker voor de hele lokale bevolking. De vruchten groeiden niet meer zoals vroeger. Ze glansden niet meer zoals vroeger. Ze werden niet meer zo groot als vroeger. En dus zijn ze hier bang dat ze opnieuw dat soort straling gaan krijgen. Ja, ben, ben Asteen. Deze man leidt zelf aan kanker. Hij is zelf jaren geleden al ziek geworden, zegt hij. En hij is van overtuigd dat dat komt door dat NAVO-schild. Hoewel ik wel zie dat hij een pakje sigaretten meedraagt in zijn borstzak. Maar hij is van overtuigd dat uh, de oorzaak van zijn ziekte is... dit uh, grote radarsysteem dat ze hier al hadden gebouwd en dat nu nog groter gaat worden om Europa, maar ook Israël, te beschermen tegen raketten uit Iran. En dan zijn wij op tegen. We zullen alles aan doen om dat te bevechten, zegt hij. Het uh, the de mensen hier. We want to live leven. Uh, wij willen veiligheid voor ons en voor onze kinderen, maar nu zie ik hier ook heel veel spandoeken waarop staat: wij willen Israël niet beschermen tegen raketten. Wat heeft dat nou mee te maken? De mensen denken dat het voor Israël en voor de USA ja. is. Wat denk je? Ik ben het met hen Ze denken dat het voor Israël is of Amerika te beschermen. Maar dit is toch ook om Turkije te beschermen? Is het also ook om Turkije uh, te beschermen? Ik denk dat uh, Erdogan alles doet voor de USA. Erdogan doet alles voor Amerika en niet voor de Turks. En hij denkt alleen zichzelf, zijn familie. Hij doet alleen maar alles voor zichzelf, voor zijn familie en voor Amerika. is althans de overtuiging van de mensen die hier de berg op klauteren. Dank u wel. Dat is dus de ironie van het verhaal... dat Turkije, de Turkse regering, deze maand nog werd bekritiseerd... in Nederland, in het Nederlandse parlement ook... omdat ze zulke flinke oorlogstaal uitsloegen tegen Israël. En tegelijkertijd hier, in dit dorp een raketschuld aan het bouwen zijn om Europa te beschermen... maar ook Israël tegen raketten uit Iran. En daarvan zeggen de mensen hier... ach, hij loopt alleen maar aan de halsband van Amerika. Het is toch een iets ander verhaal dan wat je nu in Nederland kunt horen. <swek> We zijn hier nou met een aantal duizend man. Een aantal de, duizend demonstranten hebben zich verzameld hier over de bruine heuvels van Manatja. Maar denkt u dat het helpt? Ik geloof het niet zo. Maar we willen erbij zijn. We willen iets maken. Dat we niet iets ohne niks maken. Of het helpt? Ik denk het eigenlijk niet. Ik ben er nog lang niet zeker van. Maar ja, we moeten toch iets doen. We moeten ons gezicht laten zien. We moeten laten zien dat we het er niet meer zomaar bij laten zitten. En zo denken er hier nog wel een aantal over. Ach, de NAVO heeft al lang besloten, samen met Turkije... dat dat raketschild er moet komen en dat het hier moet komen. Maar de mensen willen nog één keer laten horen... dat ze liever hebben dat die plannen onmiddellijk van tafel gaan. De partage hoorde u van Bram Vermeulen, onze correspondent in Turkije. Vanuit een klein dorpje in het bergachtige oosten van Turkije. Ver, ver weg van Istanbul. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. In de Eredivisie is AZ de grote winnaar van het weekend. Na een 3-1-zegen op VVV zag de club vervolgens Ajax en ook FC Twente punten verspelen. Ajax verloor in Groningen met 1-0 door een strafschop.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 Maar we hoeven ook niet in paniek voor te raken. Twente laat ook weer punten liggen. Alleen, je staat nu wel al zes punten achter AZ. Nou, je krijgt AZ binnenkort. Nou, dan zal je dat, dat gat kleiner moeten maken. Er is helemaal geen man over boord, Maar wat je terecht zegt, je moet er wel achteraan rennen. En het is beter dat zij achter, je, achter ons gaan aanrennen.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 Dat won uit bij NEC en staat nu tweede in het klassement. Vier punten achter AZ. FC Twente is derde, Ajax vierde. De achterstand van de Amsterdammers is op AZ al zes punten. Dan had judo. Marhinde Verkerk heeft op het wereldbekertoernooi Rome goud gewonnen. In de klasse tot 78 kilo won ze de finale op Ippon. Verkerk werd in 2009 nog wereldkampioen. Sindsdien heeft ze geen grote wedstrijd meer gewonnen. Dit is een grote stap voor haar op weg naar de Olympische Spelen in Londen. Ja, absoluut. absoluut. Dat is, daar, uh, daar doe ik het voor, zeg maar. En, uh, juist het goede gevoel. En nu doe ik extra wat meer wedstrijden om wat meer uh, wedstrijdritme uh, op te doen. Omdat het natuurlijk nu gaat om de, om de punten richting kwalificatie. En uh, ja, dit zijn toch weer 100 punten, dus dat is wel lekker. De Servische volleybalsters zijn Europees kampioen geworden. Ze speelden uiteindelijk thuis. Het hele Europees kampioenschap was in Servië en in de finale in Belgrado werd Duitsland met 3-2 verslagen. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, het is Griekenland niet gelukt om het begrotingstekort voldoende terug te dringen. Het tekort komt dit jaar een procent hoger uit dan Europa aan het IMF eisen. En daardoor is het onzeker of Griekenland kan rekenen op een nieuwe lening van 8 miljard euro. En ook volgend jaar is het tekort hoger dan afgesproken. De verdreven Egyptische president Mubarak heeft leger en politie nooit opgedragen te schieten op betogers. Dat heeft de hoogste militaire leider van het land gezegd. Die moest afgelopen week achter gesloten deuren getuigen in het proces tegen Mubarak. Nou, het president staat onder meer terecht voor de dood van 850 betogers tijdens het protest in Cairo.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 En in Hilversum is het wereldrecord onafgebroken tv-kijken verbeterd. Zes mensen keken net iets langer dan 87 uur tv. Die recordpoging werd georganiseerd ter ere van het 60-jarig bestaan... gisteren van de Nederlandse televisie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag de, de laatste dag van een rij imposante, zonnige en vooral warme nazomerdagen. Wel een dag met wat meer bewolking... maar het weerbeeld oogt over het algemeen nog vrij zonnig.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 ANW-verkeersinformatie. De ochtendspits is begonnen. Twee zaken vallen op. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer Fiede. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een auto in brand nabij Dordrecht. Staat tussen Knoop en Klaverpolder en de randweg van Dordrecht 5 kilometer Fiede. De rechte rijstrook is dicht. Fascinerend EN GENADELOOS GOED.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Terwijl heel Nederland genoot van wellicht het laatste zomerse weekend van 2011, ging in Heerenveen het short track seizoen van start. U weet wel, dat is op ijs. Met de invitatiecup, dat is een wedstrijd voor de beste Europese landen. Nederland hoorde vorig seizoen tot de top van Europa. De aflossingsploegen wonnen op het EK goud en op het WK werd Niels Kersthold tiende en de beste Europeaan. Toch twijfelde hij na dat wereldkampioenschap of hij door moest gaan met Short Track. Is Kerstolt er nog bij? Het antwoord komt van Sebastian Timmerman. Om maar meteen met het antwoord op die vraag te beginnen. Niels Kersthold is er dus nog bij nu in t of het Short track seizoen begint. Maar eerst nog even terug naar 14 maart van dit jaar. Sheffield direct na het WK. Kersthold in twijfel. Tien jaar lang topsport. Dat is ook tien jaar lang je, je studie verprutsen.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 Hoorde u van Diane Bromfield. En ze lijkt wel een beetje op Amy Winehouse. Elf minuten over half zeven. Wij gaan naar Joris van de Kerkhof. Uh, je moet, Joris, niet afgeleid zijn, denk ik, op uh, de Provinciale wegen als je daar rijdt. Je hebt je auto toch wel aan de kant gezet, hoop ik? Ik heb op een grote parkeerplaats gezet. Maar wat, wat mij nu wel afleidt hier... is dat er op die grote parkeerplaats uh, iemand een, een karretje gaat neerzetten. En die rijdt dan achteruit. En uh, dat is die karretjes van die wagentjes met die karretjes, dat is eigenlijk ook wel uh, gevaarlijk. Dat vindt u, vindt u niet, van, die, van, die, van zo'n zo auto die hier dan verkeerd uh, uh, op de parkeerplaats geparkeerd staat. Dat is, dat is nog misschien nog wel veel gevaarlijker. Nou, het zal op zich wel meevallen gezien de snelheid hier nog een vrij laag uh, ligt op deze parkeerplaats. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar uh, ja, het gaat toch meer fouten op de wegen hier uh, omheen. Ja, en u, u bent van de ANWB, u hebt, een, nou ja, dat hebben meer mensen van de ANWB, een geel wagentje. Uh, maar dit is een heel speciaal uh, geel wagentje. Uh, dat is een geel wagentje dat in heel Europa gebruikt wordt om de veiligheid van wegen te controleren. In dit geval provinciale wegen. U gaat de komende jaren alle Nederlandse provinciale wegen in beeld brengen, in kaart brengen. En gaat er een uh, ster uh, aangeven. We staan hier in de buurt van Apeldoorn, de weg hier... Waar we nu aanstaan bij die parkeerplaats, bij dat hotel... dat is een hele mooie brede weg met een middenberm, een breed fietspad. Uh, uh, tussen het fietspad en de weg zit nog, uh, ook nog een beetje uh, groen. Dit is goed. Uh, dit is op zich een deel wat, wat echt goed, uh, goed zal scoren. Uh, je kunt elkaar eigenlijk als uh, weggebruiker niet tegenkomen. Hè. Je gaat niet snel frontaal op je tegenliggen. Ook de berm ziet er erg goed, uh, goed uit. Uh, geen kruispunten. Dus dit deel zal absoluut goed scoren. Maar goed, we gaan natuurlijk heel Nederland gaan we in kaart brengen. En er zijn natuurlijk ook wegen waar dit niet het geval is. Waar de wegbreedte heel smal is. Waar ook de berm misschien uh, eindigt in een, een vrij diepe sloot of... Uh, ja, bomen kort op de weg. En dan zal hij toch ietsjes minder gaan scoren. Ja, Oké, okay, nou, we kunnen um, uh, een stukje gaan rijden. Kunnen die laptops daar zo gewoon stil uh, uh, los achterin blijven liggen? Uh, we zullen even vragen of ze gewoon eventjes uh, neerleggen dat ze veilig zijn. Dan gaan we een stukje rijden. Oké, okay, dat is goed. Uh, nou, dan gaan we in ieder geval op. Het is wel bijzonder, hè? want u rijdt zelf niet. Het zijn twee Servische manieren die rijden. Ja, we hebben het als zusterclubs uh, met elkaar samen dat we het uh, project gaan doen. En zij hadden het voertuig uh, al in bezit. En we hebben ze gewoon ingehuurd. En uh, u weet, in Servië zijn de wegen ontzettend veilig. In Servië zijn de wegen ontzettend veilig. In Servië gaat het er wat, uh, wat minder goed naartoe dan Nederland. Ze waren ook wel redelijk verrast uh, om onze wegen te zien. En uh, ik denk ook dat we echt de hele slechte scores in Nederland niet, uh, niet gaan halen. Maar verbetering is natuurlijk altijd nog, uh, nog mogelijk. Oké, okay, drie camera's bovenop. Gaat u maar rijden. Drive, ja. drive. Um, en een laptop en alle apparatuur achterin. Maar ook hiervoor in een groot uh, beeldscherm waarin je kunt zien wat de beelden zijn die, uh, die gemaakt worden. We konden net nog even op een schermpje zien de camera achterin. Oh, ze doen ook nog de gordels om. Camera achterin, uh, hoe de achterklep werd dichtgedaan. Jullie nemen alles op en dan gaat die... Doet hij dat dan vanzelf, die, die beoordeling? Of gaan jullie er dan nog daarna om, o, overheen hangen? Nou, er zijn inderdaad drie camera's voor. 180 graden beeld maakt hij achter één camera. Uh, ze zijn gekalibreerd. Dus dat wil zeggen dat later uh, in kantoor kun je de beelden weer inlezen. En kun je ook de afstanden heel simpel uh, laten aflezen. Uh, en dat, uh, dat is toch meer een, een, een werk dat je op kantoor moet doen. Je hebt daar ook de tijd voor nodig om dat goed te coderen. Oké, okay, en ja, we zien nu uh, al die beelden. We zien ook uh, wel heel veel lampen en uh, lantaarnpalen. Uh, uh, heel kort nog even. Uh, jullie gaan straks in het echt niet in het donker controleren. Nee, uh, weersomstandigheden moeten we uitsluiten. Dus je, je, je, je doet dit, uh, die videobeelden doe je overdag. En, dan, en het liefst ook niet met fel zonlicht of met regen. Uh, want dan kun je de beelden eigenlijk niet goed gebruiken. Je moet okay. gewoon goed beeld hebben. Ja, ja En dat wordt straks... Echt een prachtige dag. Dus het wordt een mooie dag om de wegen te controleren. Om te beginnen hier in Gelderland. De beurshandelaren zijn weer terug op de beursvloer in Amsterdam. U hoort zo dadelijk hoe dat zit. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnland Zwaan. Ja, de ochtendspits is al een tijdje begonnen. 50 kilometer file. Maar wat opvalt zijn de problemen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Er staat tussen Stroe en Hoevenlaken 9 kilometer. We zijn daar bezig met het afhandelen van een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Daar 16, Breda richting Rotterdam. Daar wordt een auto geblust, want die staat in brand bij de randweg van Dordrecht. File vanaf Zonzeel, 9 kilometer. En daar is de rechter rijstrook dicht. Geen regen en veel zon. Wij daar aan, kan het niet liggen? Nee. Het Deur, is wat verwacht je? Ja, Normale ochtendspits, dat uh, ligt in de lijn der verwachting. Het is wel zo dat uh, Duitsland een nationale feestdag heeft, dus een dag vrij. Veel Duitsers vieren hun uh, vakantie ja, door het uh, mooie weer in Nederland. Misschien dat het daardoor in de grensstreek wat drukker wordt. Met name op de A12 tussen de Duitse grens en Arnhem. Hartelijk dank, Wijnand Zwaan, uh, wij de ANWB voor de verkeersinformatie. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De websites van de Gelderlander, Tubantia, het Brabant Dagblad... en andere Wegener kranten gingen gisteravond een aantal uur op zwart. Oorzaken een computervirus. Nou, inmiddels zijn ze weer online, toch? Kees Penel, was hoofdredacteur van de Gelderlander. Ja, dat klopt. Alles draait weer uh, zoals het wordt. En om wat voor virus gaat het? het zogeheten fake alert virus en waar het vandaan komt daar hebben we vooralsnog geen idee van, ik althans niet uh, maar het leidt toe dat een computer tot uh, zodanige problemen krijgt dat hij uitvalt dat is niet de bedoeling nee, was het een gerichte aanval is uw idee? Uh, nee wij denken van niet, het gaat uh, waarschijnlijk om een wijdverbreid virus uh, wat niet alleen bij uh, de wetenssites uh, de kop opstak, uh, maar waarschijnlijk ook elders uh, maar ja, meer weet ik op dit moment niet. Dus, uh, ik denk niet dat het gericht was. Maar het was wel een uh, verneinigd ding. En meneer Pijnopels, zijn alleen de sites getroffen? De krant komt gewoon uit uh, vanochtend? Ja, onze, we hebben verschillende systemen voor de, het maken van de krant. En voor het maken van de website. Dus uh, gelukkig uh, is daar geen uh, kruisbesmetting geweest. Uh, uh, uh. Maar, moet u zich natuurlijk wel afvragen hoe het binnen kan komen? Hè? Zijn uw computers voldoende beveiligd? Nou, we denken dat het binnenkomt uh, of is gekomen... Uh, door een, een advertentie, een banner op, onze, op een van onze websites. En, uh, die heeft iemand aangeklikt. Uh, ja, hoe gaat het met virus? Met, met, met ja, die worden actief zodra uh, je inderdaad op klikt. En dan uh, verspreidt het zich. Uh, dus. Um, ja, de beveiliging, uh, de, zoals het gaat met virussen, je moet voortdurend uh, je scanner uh, up-to-date hebben... zo actueel mogelijk om nieuwe virussen tegen te houden. Goed. Een soort geen... wapenwetloop is het, hè, geloof ik. Nou ja, geen schade verder aan ondervonden? Nou ja, de schade is uh, toch niet gering hè, als de sites een aantal uren uh, de lucht uitgaan. Ja, dat kost natuurlijk En een aantal uh, computers uh, intern, uh, die zijn geïnfecteerd, dus die moeten nog uh, worden gerepareerd. Ja, dus dan toch schade inderdaad. Nou, en mogelijk ook bij bezoekers die hetzelfde kunnen hebben ondervonden. Ja. Dus iedereen uitkijken die op die sites is geweest in ieder geval. Meneer Pijnappels, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Door naar Amsterdam. Ze zijn terug op de vloer van Beursplein 5, de handelaren van de Amsterdamse Effectenbeurs. Het was stil geworden sinds de invoering van de elektronische handel. Het laatste bedrijf verdween vorig jaar, maar vanaf vandaag biedt de oudste effectenbeurs ter wereld weer onderdak aan zo'n 30 bedrijven. We hebben contact met Kees Vermaas, directeur van de Amsterdamse Beurs. Goedemorgen meneer Vermaas. Goedemorgen, mensen. Betekent dat dat uh, de drukgebarende gekleurde jasjes weer terug zijn op de vloer? Ja, dat betekent het inderdaad. Ja. Wij hebben besloten met, uh, met de terugkomst uh, van, de, van de handelaren op de vloer om ook de jasjes weer te introduceren. En waarom? Nou, dat is, dat is, uh, ten eerste is het, uh, is het gewoon een stukje nostalgie wat, uh, wat wij en mensen en de community die, uh, die in onze sector werkt graag wil zien. En uh, het is ook niet in de laatste plaats ook zeer zakelijk. Uh, wij willen laten zien dat uh, onze sector, onze branche, levender dan ooit is. Ondanks dat we andere berichten horen in de wereld. Het is alleen zo dat de handelaren in Amsterdam niet meer zo gefocust zijn op Amsterdam alleen. Maar op, uh, op uh, alle geografische gebieden in de wereld. Mm, maar meneer Vermaas, heeft dat zin dan nog om daar druk te gebaren in een gekleurd jasje? Je kunt het toch ook voor de computer doen? Het gebeurt ook allemaal in de computer en, uh, en voor de computer. En uh, het is geen geheim dat we ongeveer tien tot twaalf keer zoveel moor, meer volumes draaien... als toen we ja. afscheid namen van de, van de mensenhandel, zeg maar. Uh, of de menselijke handel. Ik wou net zeggen, dat lijkt me geen goed woord. Nee. nee. Uh, maar... Um, uh, het, uh, ja, men wil gewoon wel wat zichtbaar zien. In die computer zie je ook niks. En het is uh, een fantastisch mooi symbool dat wij in de oudste beurs van, uh, van de wereld kunnen laten zien... dat er nog steeds een, uh, een, een wereld achter zit die uh, tastbaar is. Mm. Het ah, is dus, dus echt pure symboliek, meneer Vermaas. Het is voor een groot deel symboliek, maar nogmaals... Uh, deze mensen die zitten hier gewoon heel serieus uh, te werken en hun geld te verdienen in mm. de wereld. Ja. En is het ook uh, nodig om wat aan het imago te doen? Ik kan me zo voorstellen als je bijvoorbeeld ziet wat er nu in, in New York gebeurt. Bij Occupy Wall Street. Uh, daar keert een deel van de bevolking zich nu toch tegen uh, ja, dit soort beurzen. En, en uh, tegen het feit dat daar zoveel geld verdiend wordt. Heeft dat daar ook mee te maken dat u daar wat aan wilt doen? Nou, ik, ik heb niet begrepen zelf dat de beurs, aan zich, uh, dat is natuurlijk ook de symboliek, dat die uh, target is van ja, die die soort... staat ergens voor hè? Hij staat ergens voor. Een beurs is een barometer. Het is, het is een marktplein waar vraag en aanbod bij elkaar komen. En het maakt een hoop zichtbaar. En daar, uh, daar vinden nogal wat emotionele tafereelen soms in plaats. Nou, we zitten in een slechte uh, economische uh, conjunctuur op dit moment teruggang. Dat betekent dat het ook zichtbaar is op de beurzen. Uh, maar dat betekent niet dat die beurs aan zich slecht is. Uh, daar zijn veel bedrijven genoteerd. Die halen geld op. Die blijven overeind staan. Die blijven geld aantrekken. Daarmee doen ze overnames. En zijn ze succesvol in deze wereld. Mm -hmm. ja, mijn, mijn, mijn visie is dat uh, op dit moment we uh, helaas in een, uh, in, een, in een slechte tijd verkeren. Maar... Het is zeker niet zo dat het allemaal met uh, de financiële of de, de bedrijvenwereld te maken heeft. Ja. Met name de onzekerheid in de politiek. Ja, ja, daar denken die demonstranten volgens mij anders over. Bent u bang dat ze richting Beursplein 5 zullen trekken in Nederland? Ja, het zou kunnen. Er waren signalen dat hier ook wat, uh, wat, wat uh, demonstraties zouden zijn. En dat, uh, dat zou kunnen en dat zullen we altijd hebben. Maar ik ben niet bang dat dat uh, tot, tot, tot onnodig emotionele tevreden gaat leiden. Hm. Dan uh, nog even over die handelaren die dan weer, weer terugkeren. Denkt u dat ook andere bedrijven nu gaan besluiten om toch weer uh, hun handelaren fysiek op de vloer te brengen? Nou, dat is, dat is beperkt. Kijk, dit, is, dit zijn een aantal uh, uh, partijen die hebben wij zelf benaderd om uh, naar de beurs te komen. Of een aantal ja. daarvan in ieder geval. Dat heeft een uh, magneetwerking gehad. Op dit moment, zoals u wellicht weet, zijn er 34 bedrijven die op de vloer en in de zalen om de vloer heen zitten. Ja. Uh, we zitten wat dat betreft redelijk vol. Dus uh, als er nu een partij zich aanmeldt, dan, uh, oh, dan, vloer, dan kan moet we de beurs stellen. Niet. Ja. Um, maar um, het is wel zo dat ik ontzettend leuke reacties krijg. Ik kom vanochtend op kantoor en uh, ik heb de laatste twee jaar nog niet zoveel bloemen gezien. Dus uh, dat is toch wel grappig. <laughs> er zijn niet mensen die zeggen, wat een onzin, we doen het gewoon uh, via de computer. Nee, maar dat is, kijk, nogmaals, dat, dat heeft er niks mee te maken. Het is computerhandel. De Amsterdamse beurs is onderdeel van de grootste beursgroep ter wereld. Waar New York Stock Exchange en straks hopelijk ook Duitse beurzen bij aanwezig is. Het betekent dat wij de Nederlandse uh, partijen die, die actief zijn in onze sector toegang geven tot die wereld. Maar we zijn zeker zo belangrijk als Beurs van Nederland, als Beurs van Ondernemend Nederland, om hier te zorgen dat de economische motor op gang wijst. Directeur van de Amsterdamse Beurs, Kees van Maas, dank u wel. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Minister Donner is de gedoodverfde opvolger van Chink Willink als vicevoorzitter van de Raad van State. Trouw weet dat zo zeker omdat partijvoorzitter Rutte Peetoom Donner in het NOS-programma met het oog op morgen. een goede kandidaat noemde. Hij is dan volgens de krant ook de kandidaat van het CDA voor de positie in het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Trouw kroont hem alvast tot onderkoning. En formeel moet de hele sollicitatieprocedure nog beginnen. Eigenlijk is Donner daar als minister van Binnenlandse Zaken... zelf verantwoordelijk voor. Maar omdat hij ook kandidaat is, neemt minister het dat van hem over. En uiteraard is er in de krant ook genoeg aandacht... voor het mooie weekendweer. Zon, zee, strand, bikinis. Of, kortom, zoals de Telegraaf het neerzet, volop genieten. Een foto van een uitgelaten meisje met roze zwembandjes... onderstreept dat gevoel. Iedere school in het voortgezet onderwijs... Hij moet een psycholoog hebben. En ook moet er ruimte komen waarin ouders informeel met docenten kunnen spreken. Zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit van Nijmegen in de Volkskrant. De ouders zijn volgens hen bezorgd over het groeiende aantal probleemkinderen. En vinden daarom de inzet van specialisten nodig. In het FD, het Financiële Dagblad, een verhaal over de leegstaande kantoren. Een stuur, stuurgroep wil de kantorenmarkt weer gezond maken. En adviseert daarom beleggers en banken ongeveer 7 miljard af te schrijven op de panden. Inmiddels staat bijna 15 procent van de kantoren in ons land leeg. Nieuwe werken en de vergrijzing zijn daar schuldig aan, al dus het FD. Eerder dit jaar waarschuwde de Nederlandse bank dat de crisis in het vastgoed... een serieuze bedreiging vormt voor het financiële systeem. Aan de jacht op de Nederlandse Joden deden enkele honderden Nederlandse politieagenten mee. Het Nederlands Dagblad schrijft over het nieuwe boek van historicus Ad van Liemt. De agenten maakten zich volgens Van Lien schuldig aan buitensporig geweld en seksueel wangedrag. En dat op grote schaal. Het motief zou antisemitisme zijn. Het boek laat zien dat de agenten dachten hun plicht te doen en ze vonden het bovendien ook nog aantrekkelijk werk. Per ingeleverde Jood was er een premie beschikbaar die wel op kon lopen tot 40 gulden. Bovendien verrijkten de agenten zich met het roven van Joodse goederen. Het is er net zoals in België, maar dan echt erg. Dat is een constatering die NSC Next plaatst bij een foto van een beschoten maar bewoonde flat in Bosnië op de voorpagina. Een jaar na de verkiezing heeft het land nog steeds geen regering en is de bevolking tot op het bot verdeeld. Het land staat stil, concludeert de krant. Een buitenlandse waarnemer is nog steeds de baas. De krant vraagt zich af of Bosnië-Herzegovina eigenlijk wel bestaat. De bewoners identificeren zich uitsluitend in het landdeel, landsdeel waarin ze wonen. En zo blijven het Serven, Kroaten en Bosnische moslims. Het enige waar ze het wel over eens zijn... is de geschiedenis van de Bosnische middeleeuwen voor de 15e eeuw. Maar, zo concludeert de krant, dat is niet echt een basis voor democratie. Op zoek naar een nieuw huis misschien? Nou, het duurste stulpje in Nederland is 4,5 miljoen in prijs verlaagd. De villa staat in Laren en kostte eerst 13,5 miljoen euro... maar gaat nu voor het zachte prijsje van 8,9 miljoen over op een nieuwe eigenaar. Dus het AD. Nou, dat is uh, wat voor jou misschien. Ik, Ik heb hier kijken. een foto. Uh, door de hoge vraagprijs, kijk, kwam er geen enkele koper op af van dus de krant. Een verlaging kost het huis wel zijn titel. Op dit moment is er nog een ander huis voor. Precies die 8,9 miljoen te koop in Aardenhout. Verlaging van een slordige 30 procent ligt uh, trouwens fors boven de gemiddelde daling van de huizenprijs in Nederland. Die is 8,5 procent. dat het vijvertje is wel aantrekkelijk voor de duur. Je bedoelt dat zwembad? Oh, is dat het zwembad? Oh sorry. Het <laughs> kleine een klein fotootje. Nou goed, hier is maar geld voor een nieuwe bril. Na zeven uur in het Radio Injournaal hoort u meer over dat duikongeluk van gistermiddag. In dat Duitse meer, dat Duitse duikmeer. En we hebben het over Syrië, waar dus nu een Syrische nationale raad is opgericht door de gezamenlijke oppositie. Niet dat het regime van Assad zich daar iets van aantrekt.